Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijke studie naar de kosten van obesitas en overgewicht klopt van geen kanten. Drie jaar geleden zei de Universiteit van Maastricht dat Nederland elk jaar 79 miljard euro kwijt is aan zorg, uitval en andere kostenposten... De Unie kwam tot het bedrag na een kleine studie. De uitkomst daarvan vertaalde ze naar de hele Nederlandse bevolking. Dat zegt deze journalist van Zembla. De Maastricht Universiteit die voelt zich uh, nu uh, echt genoodzaakt... om heel duidelijk te maken, jongens, uit die studie... Blijkt helemaal niet dat obesitas 79 miljard kost. Sterker nog, als je goed naar die studie kijkt, erkennen ze nu zelf ook, dan staat er gewoon letterlijk in dat je dat cijfer niet kan extrapoleren naar de hele Nederlandse samenleving. Daar is namelijk de studie te beperkt voor. En dat dat toch willens en wetens is gedaan, ja, roept wel echt grote vragen op. De universiteit heeft het nieuwsbericht met de cijfers verwijderd. Niet overal kunnen gezinnen kraamzorg krijgen. Volgens nieuwzuren is er een tekort aan kraamzorgorganisaties... waardoor commerciële bedrijven hun diensten aanbieden... op plaatsen waar ze het meest kunnen verdienen. Met als gevolg dat vrouwen in achterstandswijken soms geen hulp krijgen. In Utrecht bijvoorbeeld. Deze Utrechtse wethouder wil daarom dat de gemeente kwetsbare gezinnen financieel helpt. Dat heeft Amsterdam bijvoorbeeld ook gedaan of de eigen bijdrage, wat ook een barrière is voor die kwetsbare gezinnen. Zijn we nu aan het onderzoeken of wij dat vanuit bijvoorbeeld een bijzondere bijstand op ons kunnen nemen. Maar ja, dat zijn allemaal druppeltjes op de gloeiende plaat. Kraamzorg is belangrijk. Babytjes die goede hulp krijgen hebben in hun latere leven minder zorgkosten. En het is druk bij de klantenservice van Vluchtelingenwerk. Zij hebben opvallend veel aanmeldingen gekregen van nieuwe vrijwilligers. Het waren er afgelopen week 231, zo'n 80 meer dan normaal. Ze denken dat het een reactie is op het anti-asielnummer... Wij zeggen nee, nee, nee tegen een AZC. Vluchtelingenwerk is het niet eens met die boodschap... en heeft een alternatief gemaakt. Wij zeggen ja, ja, ja, zo is Nederland. Met open ogen, open hart, samen. Ja, ja, ja, zo is Nederland, heet het, gemaakt met AI. Vluchtelingenwerk wil met het nummer benadrukken... dat Nederland alleen maar leuker is geworden... door de invloeden van andere culturen. Krijg je het weer nog droog met af en toe wolk en af en toe zon. Wel frisser dan de afgelopen dagen. Vanmiddag maximaal 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Kom naar huis, mijn kind. Kom naar huis. Kom naar. Zal ons leren Of er genoeg is lief gehad De tijd is aangebroken zoals in dromen is voorspeld De waarheid heeft gesproken Alleen nog mededogen telt Kom maar huis mijn kind Veel waarde heeft het leven, als je niet meer in jezelf gelooft Voor de vrouwen die door eeuwen van ontwering zijn gegaan Maar hoe hard zij ook schreeuwen Wie de macht heeft, blijft onaangedaan Wie de macht heeft, blijft onaangedaan Voor de soldaat die niet wil vuren op de man die voor hem staat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 storm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 Zij luisterde even naar mij, dan deed ik alsof. Ik weet er wel beter. Het duurde wel.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 Zo vrolijk, zo vrolijk Ik ben behoorlijk vrolijk Dat was ik eigenlijk nooit Maar soms ben ik ongelukkig Ontzettend ongelukkig Soms ben ik ongelukkig dan sterf ik van verdriet Soms ben ik wat neurotisch Psychotisch en gauw Labiel en neogotisch Maar vandaag dus niet La la la la la la La la la Wij ook door die jaren. Vandaag zijn wij zo vrolijk. Zo vrolijk, zo vrolijk. Wij zijn behoorlijk vrolijk. Yeah. yeah. vrouw die de mijne eens was en de rekening die niemand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 Woorden van mist liften liften liften Dan. Wat ruik je dan? Dan ruik je niets. Niet. Er, er moet iets zijn. Er is er niets. Als daar niets is.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 Wat me vast tot daar Ik wil geloven dat het overgaat, ik wil weer wakker met je woorden. Oh, we hadden het toch best goed samen, waarom maken we het dan kapot? Ik zou alles voor je achterlaten, dat weet je toch. Dus kan je hier nog even blijven, want ik voel dat ik je nodig heb. En hou dat nog eens op met zeiken, blijf je hier of loop je toch? Nu of nooit de dus spannen vast of laat me los Maar geef me iets, ook oh, kan je niet nog even blijven oh, We hebben al een overvest, maar ik voel dat ik je nodig heb, heb Je niet door hoeveel ik geef, om jou hoop dat je weet Hoeveel ik van je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 Zo niet voor Eén toon En die zwerft hier in de binnenstad. stad Eén toon Hij was een tijd lang met een vrouw die van hem hield En hij van haar op, op zijn, zijn manier dan, dan dat wil zeggen Zij stond altijd voor hem klaar En hij gaf nooit eens iets terug En kreeg dus zijn verdiende loon Er is maar één toon En die zwerft hier in de binnenstad. stad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 dat is allemaal voorbij. Probeer dat te begrijpen, beter voor allebei. Leef je eigen leven, het mijne is voor mij. Houd een beetje afstand, kom niet zo dichtbij. Kijk rond, daar sta jij. Kijk alleen naar mij, ik loop rondwaar als een spook Ik ga kapot, doe jij dat ook Respecteer mijn ouders, jaag ze niet op stang, Bel ze niet steeds op ...maak ze niet zo bang. Gooi niet niets in een brievenbus, druk niet op een bel. Je bent een plagenziekte, een dodelijk gezwel. Kijk, rond, daar sta jij. Je kijkt alleen naar mij. Ik loop rondwaal als een spook. Ik ga kapot, doe jij dat ook.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 Come on. Nooit jouw ding Omdat je liever keuk te ging Jij was toch zo Je lag daar toch al niet de best Je werd gescheiterd en gepest Dat was toch zo Je kent hem al sinds jaar en dag Altijd in verloren vage lach Hij zei bro, jij zoekt toch wat toekomt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 Zorg dat niemand je bezig ziet, dat lukt jou wel, dus doe jij weer mee, maar je hebt geen idee.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 Verzinnen kan, grote mond maar lege hand. Alles bleek gepakken zand. Alles bleek gepakken zand. Maar jij denkt wel mee, want je had geen Tell me Won't your heart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 Zaken in de nacht. Dit was Triple Play met indrukwekkende Nederlandstalige muziek. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.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 I'll sure. sure. It's a Als ik met de wind kom